Goedemiddag, een hele goede middag. cumusic van nu.nl met Danny Vos. Ja, goedemiddag. In Utrecht worden na de enorme explosie in de binnenstad... nog altijd meerdere dieren vermist, dat zegt de gemeente. Die ontploffing was donderdag. Vier mensen raakten gewond. Er is ook erg veel schade. En er wordt nog naar drie katten gezocht. De grote stroomstoring in Tilburg is voorbij. Dat meldt Omroep Brabant. Vanmorgen zaten 16.000 huizen en bedrijven daar zonder stroom. En er zou tijdens werkzaamheden iets zijn misgegaan. Onder meer veel verkeerslichten in Tilburg deden het niet. Verdrietig nieuws dan uit het Dolfinarium, de oudste dolfijn van ons land. Honny, heet zij, is overleden, meldt het Dolfinarium zelf. Honny was 58, het ging al langere tijd niet goed met haar gezondheid. Artsen hebben Honny nu laten inslapen. Nou, ik denk dat Honny beter af is. In, ja, dat denk ik echt, want het Dolfinarium... dat is toch wel echt de, de allerafschuwelijkste plek om te zijn als dolfijn. Ja, Kijk nou uit wat je zegt. Nee, nee, helemaal niet. Dat dat nog... Dat, dat nog op die manier open is en trucjes doet. Het is echt, het is vreselijk. Ja, ja is in de dolfijnenhemel, ja, dus uh, nou, dan zal het sowieso goed zijn. Anders zat hij nu in een bassin van een paar meter. Ben je klaar? Terwijl die kilometers hoort te zwemmen. Maar goed. dat, <laughs> dat is, is je het nu aan het doen. Het ga je goed, Honny. Ja, in, in de dolfijnenhemel kan je. Ja. Uh, nou, het, het kan niet erger. Ben je klaar? Ja. Ja, en drukte in het centrum van Amsterdam, want daar kan je op dit moment een gratis bloemetje halen. Op het Museumplein kun je een bosje tulpen plukken zonder daar dus iets voor te betalen. Veel mensen staan ervoor in de rij. Een drukke dag dus voor deze bloemenkwekers die er ook staan. We gaan 200.000 tulpen weer neerzetten dit jaar. Gast erop. Heerlijk toch? Ja, ik heb er zin. Nou, zeiden de dus smart van Nederland. De actie is trouwens niet zo, maar het is namelijk Nationale Tulpendag. Ga ja, mooi. Ja, dat vind ik leuk. Ja, is leuk. Het weer nog van weer plaatsen. Op veel plekken is het uh, lekker roerflink. Want zon vandaag ook droog, maximaal 12 graden. Morgen opnieuw de zon, maar dan wel een stuk kouder. Meistermeld viel op de A6, Emmeloord richting Lelystad bij Lelystad Noord. Het komt door een ongeval 2 kilometer, 10 minuten vertraging. A28, Zwolle Amersfoort bij Nijkerk, oprit is dicht, 4 kilometer en een kwartier. En op de A59, Zonzeel richting Os, bij Os, 2 kilometer, 10 minuten. Ja, en flitsers op de A7 richting Amsterdam bij 34,4. Op de A9 richting Alkmaar bij 46,7. En tot slot op de A28 richting Zwolle bij 80,2. En Bram. Besef ook dat je nu in de auto zit onderweg bent naar het Dolfinarium. Dat je jou hoort. <laughs> oh ja, oh ja. ja. Hoor het maar. Music. Music. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually So if our time is running out Day after day, we'll make the mundane our masterpiece Oh my, my, oh my, my love I take one look at you, you're taking me out Never Alone. Ook oh, Music, muziek, het is 11 minuutjes over 1. Daar Bram. En daar Tom. In het weekend van je muziek. Ik heb een kort nachtje gehad, Dat heb ik al eerder verteld vanmiddag. Ja, want je moest optreden, hè? Winterswijk. Ja, er was een, uh, een uh, feest in een, in een hal van uh, de Corso groep CSW. Die, uh, die bouwen natuurlijk van die prachtig mooie uh, bloemcorso wagens. En uh, die hadden een jubileum, 10 jaar bestaan ze. Dus er uh, werd een klein feestje gevierd. was hartstikke leuk. Alleen, um, einde van, uh, van de nacht. Voordat ik ging stoppen, ja, ging het mis. Hoe bedoel je, ging het mis? Is er, is er iemand gesneuveld? Iemand heeft te hard gefeest. Niet letterlijk hoop ik toch, gesneuveld? Nee, nee, nee maar het, ik, nou, in zoverre, ik heb de muziek even stilgezet... en ik dacht, ik, eh, ik moet even kijken of het allemaal wel goed gaat. Um, ik heb een foto doorgestuurd gekregen net. Van Gips. Oh, maar dat klinkt, helemaal, dat klinkt helemaal niet leuk. Nee, ja, volgens mij gaat het verder wel goed, maar... Uh, maar uh, oh. heb jij ervoor gezorgd dat diegene nou, in het ja, gips is beland? ik heb ook een 06-nummer erbij gekregen, dus we kunnen diegene met gips even bellen. En die is daar oké okay mee? Die is daar oké okay mee, die is oké. Okay. Dus okay. we, we kunnen diegene zo direct even bellen wat er allemaal gebeurd is. Dus Tom van der Weert heeft iemand in het gips geholpen. Nou, dat klinkt wel heel erg... Ja. Uh, ja. Nou, ik ben benieuwd. Nou, ik, ja, laat even het even, dat... ik pak even een 06-nummer erbij en dan uh, bellen we hem even op, ja. Dat is goed. Thank you. is coming. From my descent Hello, stage hard op je Music, Cover Me in Sunshine. Ja, nou, dat kan iemand sowieso wel uh, gebruiken, denk ik. Oh. Want jij hebt iemand in het gips geholpen, Tom. Nou, hoor, dit is, nou, duw je mij direct weer voor de bus. Nou, je zegt duwen. Uh, misschien heb jij wel geduwd. Nee, nee, nee. Wat ja, is er okay. gebeurd? Nou, even een resume. Ik heb vannacht een plaatje gedraaid in het prachtige Winterswijk. Daar was een jubileum van, moet ik het goed zeggen, de corso groep CSW. Doe mee aan de bloemencorsos. En die bestonden tien jaar, dus ik met een feestje gingen ze vieren. En jij mocht er draaien? Ik mocht een plaatje draaien. Was echt, het was echt heel erg gezellig. Ik ben ook langer doorgegaan dan we hadden afgesproken. Nou, dan weet je, goed feest. Zit goed. Ja, maar op het eind van het feest uh, was er rumoer. Uh, er was een gedoe binnen, binnen het publiek. En er lag iemand op de grond. Dus ik heb de muziek ook uitgezet. Dacht even checken of het allemaal goed gaat. Die jongen is op een gegeven moment buiten uitgebracht. Nou, oké. Okay, zal wel. Het zal wel goed gaan. Uh, vanochtend kreeg ik een foto doorgestuurd. Van Gips. Ach, ja. Dus, uh, nou, even wat heen en weer geappt. En uh, ik heb een 06-nummer gekregen van Milan. Milan, goedemiddag. Goedemiddag. Met Tom en Bram. Ja, goedemiddag. Hallo, hallo uh, Milan. Jij bent dus in het gips geholpen door Tom van der Weert. Ja, dat zul je bijna zeggen. hè. Maar wat is er gebeurd, maat? Nou ja, het was een heel mooi feestje. En op een gegeven moment ging de Polonaise begonnen van start. Ja, en ja die uh, heb ik het... behoorlijk aangewakkerd, ja. Ja, zeker. Die was, uh, die was goed aan het lopen, inderdaad. En uh, ik stond er met een paar vrienden aan de staarttafel. Dus ja, wij deden nog niet mee aan de Polonaise. En op een gegeven moment, vanuit de Polonaise zijn er twee jongens uh, die vielen om. En zonder dat ik het door had, vielen die tegen me aan. Dus ik ben toen op de grond gevallen. En nou, die twee jongens die vielen nou, met z'n tweeën met vol gewicht op mijn been. Nee, joh. Oeh. Ja, ja, ja. Been gebroken? Eh, het been niet gebroken, maar er zitten meerdere scheurtjes in mijn knie oh, aan de binnenkant. Oh, nee. Wat vreselijk. Ja, ben je vannacht, vanaf daar direct naar het ziekenhuis gegaan? Ja, ze hebben mij eerst naar buiten getild. Want uh, ik wou rechtop gaan zitten op een gegeven moment. En ja, dat toen ben ik de hele niet. tijd oud geweest. Ja, ja, ja. ja dat, dat, dat was niet best. En uh, toen hebben ze naar buiten nog even op de picknicktafel gelegd. Eerst even de ademhaling tot rust krijgen. Ja, en op een gegeven moment kwam de ambulance eraan. Toen ben ik naar het ziekenhuis gebracht. Oh, wat vreselijke Milan. Want... Maar je bent denk ja. ik wel officieel het allereerste slachtoffer van een Polonaise. Ja, dus, <laughs> dat ik denk niet wel. dat het heel vaak gebeurt inderdaad. Oh, nee. oh, Klote maat. Ja, oh, ja. Oké, okay, dus foto's gemaakt. Nou, schud in de knie en nu zit je van onder tot boven het gips. Ja, van uh, tot de tenen tot mijn bovenbeen. Oh, nee. Zo zeg je. En hoe lang? Zes ja. weken? Nou ja, volgende week ga ik terug naar het ziekenhuis. Want uh, er was geen radioloog aanwezig vannacht. Dus die gaat vanmiddag even kijken of die nog iets speciaals ziet. Oké. Okay. En dan hoor ik dat vandaag of morgen. Nou en laten dan, we hopen uh, dat het meevalt. Ja, houd ja. ons even op de hoogte. Maar ja, eh, kijk, toe. Milan, dit is natuurlijk wel echt even flink zuur, zeker na zo'n leuke avond. Ja, Tom, we moeten zeker. daar wel iets mee. Ja, zeker. Tom. Ja, want jij zit nu met het pootje omhoog natuurlijk. Dus, door Tom, uh, door Tom. Nou ja, deels. Wel goed, ja, ja. Wel een beetje schuk. Jij bakkt ja, het, het aan. Ja, want die Polonaise ging goed. En ik bleef wel <laughs> roepen, kom jongens, doe mee, doe mee. meer, hoe meer. Ja, en dan zie ja, en was je. een En ineens lag Milan op de grond. Toen heb ik ja. ook de muziek uitgezet, want ik dacht, het gaat niet goed met die jongen. Mm Hé, -hmm. Nou, uh, wat, wat, wat zullen we doen met Milan? Uh, nou ja, kijk, onze favoriete bezigheid is eten. Dus laten we in ieder geval iets in de hoek van eten doen. Heb je goede bezorgtenten daar in de buurt? Uh, zeker, zeker. Dan doen we gewoon 100 euro uh, voor, voor eten de komende dagen. Oké, okay. ah, nee. ja, dat is Lekker, goed. Lekker een pizzaatje, een kapslonnetje. Ja. En een weet, uh... je wat, weet je wat, uh, omdat jij zit natuurlijk de hele tijd met, je, met je been uh, hoog op de bank. Dan doen we nee, er ja. ook even een, een streamingsdienst uh, oh, abonnementje ja. bij. Gewoon naar keuze. weet je Misschien heb je, heb je een bepaalde niet, weet ik veel, uh, Disney ja. of HBO, HBO of uh, Prime. Ja. Of, dan doen we ja. zo'n abonnementje er ook nog bij en dan heb je wat te kijken. Ah, super jongens. Dat was echt uh, super tof van jullie. Nog een klein lichtpuntje op deze. Ja. En, en dit is misschien ook wel het moment dat je mag zeggen: Tom, je bent een lul. <laughs> Tom, je bent een lul. Ja. Ja. Sorry vriend. Ja, dat ja. lucht toch op, hè? Nou, alle ja, beterschappen. Nee, ja, beterschap Milan. En ja, in ieder geval ja, nog wel dank voor de, voor de gezelligheid, want het was wel heel erg leuk. En dat was het zeker, jij ook bedankt. <laughs> nou, uh, herstel ze Milan en uh, hou ons op de hoogte. Komt goed, rijd okay, de goede Nee, right. hey, fijn uit nou, Wat <laughs> Zometeen muziek van onder andere Rondé. Het verboden woord. Het verboden woord zit erop. Oh. Oh, oh, lekkers, oh. Lekker, zeg. 96 keer ging het een beetje mis. Ik baal een beetje. Oh! Nee, joh. Oh. En nu hoef dat je vanavond een beetje op tijd de web. Oh, nee! Zin in een beetje leedvermaak? Nee, nee, nee, nee, nee! Check alle missers op Qmusic.nl op de Q-app. sounds better with you.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 Geweest. Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. Er staat viel op de A16, Rotterdam-Breda, bij Ridderkerk-Noord. 5 kilometer en een kwartier. A28, Zolle-Amersfoort, bij Nijkerk. Oprit is dicht, 4 kilometer en een kwartier. En op de A59, Zonzeel richting Os, bij Os. 5 kilometer, klein half uurtje. En zijn er dan nog flitsers? Jazeker zijn die er. Om te beginnen op de A7 richting Amsterdam bij 34.4. Op de A9 richting Alkmaar bij 46.3. En tot slot op de A28 richting Amersfoort bij 80.2. Oh, dit is trouwens een van mijn favorietjes van dit moment. Alesso en Destiny. To say goodbye, oh, I tried couple minutes. een beetje te genieten deze middag? <laughs> Zit jij nou te doelen op het verboden woord? Zeker, dat dacht ik. 98 keer. Wat een heerlijke week was het. Ja, hebben we zitten smullen. Ja, ik heb, uh, ik heb ook zitten smullen. Al die versprekingen, al die domme foutjes... Ja, het, het was heel erg leuk. Oh, sorry, 96 keer. 96. Het, ja, ja. Nee, het was hartstikke leuk, totdat ik zelf uh, mee mocht doen. Ja, jij was de joker uh, voor uh, Mattie Valk. En als het dus zou gaan met Mattie, dan mocht hij jou inzetten. En dan zou jij een uurtje op zijn plek gaan zitten. Ja, want Mattie, die uh, iedere keer als hij meedoet aan het verboden woord... gaat het eigenlijk dramatisch bij die jongen. Ja. Uh, dus inderdaad hadden ze een joker ingebouwd... dat hij even een uurtje niet op de radio hoefde. Uh, nou, in dit geval, Mattie deed het eigenlijk hartstikke goed. Gedurende de week, gewoon een middenmotor. Maar hij heeft hem toch nog ingezet... Uh, dus ik mocht ook even ten tonele komen donderdag. En het was een regelrechte ramp. <lacht> ik ja. zei het meer dan Joost en Judith die een week meededen. Zei ik het meer en vaker in een ook, uur. Wat ben je ook een pancake? Hoe bedoel je? Ja, Hij belt jou op de... Jij was nog onderweg hier naartoe. Nou wacht, ik heb de bewijzen hier. Even luisteren hoe dat ging. Het was donderdagochtend, hè? Ja. Het... Word. Ik ga mijn uh, joker inzetten. Hé, hey, goedemorgen, Mattie en Marieke. Dat gaat niet gebeuren. Het woord zit nog niet in mijn vocabulaire, dus ik heb er gewoon heel veel vertrouwen in. Hoe lang ben je onderweg nog? Uurtje? Ja, uurtje. Het is wel een beetje druk op de weg, maar dan... Uh... Oh, nee. Bram krikken. Nou, ik keer om, hoor. Lul op. Wat een avontuur was dat, die escape room. Oeh, ja, ik, ik was wel echt moe. Want ik dus ook een beetje... Ja, ah, jongens. Oh, nee, ik, ik zocht toen een beetje. Nee! Oké, okay, wacht. Oké, okay, oh, nee. Okay. Okay. Stop, stop stop, okay, stop, stop, stop. Ik zeg oh. helemaal niks meer. Hou. Oh. Ja, ja. toen ging het daarna, ging het uh, nog een keer niet. Ja. <laughs> ja, het was niet best. Maar jij zit wel heel erg leuk van je Ivoren Toren te schreeuwen, vanaf je troon. Mm. Jij hebt toch ook meegedaan aan de generale repetitie zondag? Ja, dat ging ook niet toen helemaal goed. Toen zei jij het zeven keer? Ja, in drie uur. Ja, zeven keer, Tom van ja. Je moest je ja, schamen. Je mocht het, hè? Ja, toen mocht het inderdaad. Maar dat, dat, dus, je zegt wel pancake, maar wie, wie was daar de pancake? Je deed slechter dan ik. Uh, wat ik zeg, het was een heerlijke week. Marike Elzinga samen met Wim van Helden boven aan de Wall of Shame... 19 keer hebben ze het beide gezegd. En onderaan Joost en Judith, drie keer allebei. Uh, ik zag net uh, op Instagram, drie kwartier geleden is daar een video geplaatst. Alle beetjes in 90 seconden. Is ook leuk om even te checken. Oh ja, even een compilatie. Ja, dat is wel leuk. Oh ja, trouwens ook nog leuk om te vermelden. De verspreking van het jaar, hè? ja. De verspreking van het jaar uh, is uh, gewonnen door uh, Mattie Valk. Kan je die er ook nog even bij uh, pakken? God, even kijken hoor. Ja, uh, uh, wees voorbereid, man. Uh, 14, oh. uh, wacht even. Hapsa. Is toch leuk om dat eventjes uh, even te horen? Uh, want ja, van de 96 keer was de, degene om in te lijsten, dat was deze. Goedemorgen, Jip. Goedemorgen, Mattie. <laughs> Wat is verboden woord ook weer uh, Jip? Beetje. Ja, een beetje. Ja.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 Michael Bublé. Dit is Q-Music. Afro Jack en Alo Black. In my world. En dit is Q-Music. Fleming en Meteor. En dit is nieuw. Ja. Van de ene warme stem naar de andere. We kennen hem natuurlijk al van Fix What You Didn't Break. En dit is zijn nieuwste, After Midnight. Ja, echt een aanwinst op de radio deze man. Nate Smith. Sailgates go down, solos get flipped.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 En mid. after midnight hoor je net. Het is uh, bijna twee uur. Het laatste nieuws krijgen we zo natuurlijk weer van onze eigen Danny, Danny de nieuwsautoriteit, binnen en buitenland, staatspropaganda. <laughs> Nou, dat nieuws komt onder meer uit Eindhoven. Daar reed vanmorgen iets over de snelweg. En ja, laten we zeggen, dat hoorde daar niet. En muziek zometeen onder andere David Geraan en ook Olivia Dean. komt er aan. Mm, Van voordeel opgelet. 1 ster beter leven schoudercarbonade 700 gram maar 459. En deze week nergens goedkoper: witte of rode druiven. 500 gram voor maar 1,19. Aldi. Het zit in ons bloed om te geven om elkaar. Zo doneer ik al jaren mijn bloed. Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer. En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.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 Twee uur, goeiemiddag. Een hele middag. Je mis ik nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos. Ja, goedemiddag. In Utrecht worden na de enorme explosie in de binnenstad nog altijd meerdere dieren vermist, dat zegt de gemeente. Er wordt onder meer naar drie katten gezocht, maar dat gaat lastig. Een deel van het gebied is namelijk nog afgesloten. Ondanks dat mochten zo'n twintig mensen gisteravond wel weer terug naar huis. Ook deze bewoner heeft vannacht weer in haar eigen bed geslapen. Je bent weer thuis uh, en nu